Publieke radiozenders lijken voorbij. Op veel platen zijn Radio 1 tot en met 4 weer via de FM te ontvangen. Er zijn wel uitzonderingen, zoals het gebied rond Nijmegen en Zuidoost-Brabant. Radio 1 blijft erom voorlopig nog wel via de middengolffrequentie 747 AM uitzenden. Ook steeds meer commerciële zenders zijn na de branden van gisteren in de masten bij Lopik en Smeelde inmiddels weer te ontvangen. Vandaag zijn er op een aantal plekken noodzenders in bestaande masten geplaatst.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 ...de zoon van prinses Irene, prins Carlos Bourbon de Parm. Prins president Obama heeft in het Witte Huis de Dalai Lama ontvangen. De geestelijke leider van de Tibetaanse boeddhisten brengt een bezoek van bijna twee weken aan de Verenigde Staten. China is fel gekant tegen de ontvangst door Obama. Tibet werd 60 jaar geleden door China geannexeerd. Obama en de Dalai Lama spraken buiten het zicht van journalisten. Het Witte Huis heeft laten weten dat de Amerikaanse president zijn steun wilde tonen voor het behoud van de unieke religieuze en taalkundige identiteit van Tibet en de bescherming van de mensenrechten. De Dalai Lama heeft tijdens zijn bezoek vooral lezingen gegeven voor zijn boeddhistische aanhangers. Vandaag is de laatste dag.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 middag in 4,5 minuut over 4 uur. Je weekend staat voor de deur. Namelijk alweer de laatste vrijdag van deze week. Ik hoop dat je een lekker eh, vrij weekend hebt. Het laatste uurtje help ik je nog even erdoorheen doorheen hoor. Op weg namelijk naar de nummer 1 van Europa. Jaargang 21 van deze hitlijst. Aflevering 28. En vandaag alweer de 15e juli van 2011. Lijsten 19 stijgers, 3 zittenblijvers, 15 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. En de lijst verdwenen, Jennifer Lopez, Pitbull on the floor. Alexa Jordan, happiness en Silla Green. Bright, lights en bigger cities. Snel stijgen komt er straks nog aan, Natasha Benningfield. Haar pocket full of sunshine gaat namelijk 10 plaatsen omhoog. en de candy shop van de baseballs Europa is er weer klaar mee. 13 plaatsen verliezen namelijk in 1 week tijd. Snoop Dogg David Getta en Sweat staan met 17 weken alweer dat genoteerd van allemaal. Kijk wij voordat we verder gaan naar dit nog even in de geschiedenisboeken van 15 juli. 1863 een aanslag op aartsbisschop Johannes Zwijzer van Utrecht in zijn huis te haren. De bisschop heeft schoorwonden in zijn rechterarm en zij maar overleefde de aanslag. 1965 de eerste uitzending op het tweede Nederlands televisiekanaal, oftewel Nederland 2. In 1996 de heren Hercules-toestel van de Belgische luchtvaartmaatschappij stort neer op Eindhoven Airport. Daar vallen 34 doden. Vorig jaar was de Airbus A380 het grootste passagiervliegtuig dat voor het eerst mocht landen in Nederland. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts Van Dam. En we gaan verder met uh, hits met Love Life. Kate Ryan in de afvijfde week van 23 naar 20. je aan Mick Jagger moves like Jagger. 5 en dan van Moving 5. Aan het einde van de plaat ook, ook een uh, klein stukje. Christina Aguilera. In de vierde week omhoog van 26 naar 18. De 4K last Friday night. In haar zesde week van 21 naar 19. Dat is de nummer 14 van deze week. En zij zingt uit uh, Don't Wanna Go Home.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 Cascada in San Francisco. Pakken wij een blaadje er weer bij, want we gaan even achterom kijken. Vinden wij op nummer 20 Kate Ryan en Love Life in haar vijfde week drie plaatsen omhoog. Twee plaatsen iets in de zesde week voor Katy Perry Last Friday Night. 5 move, move Like Jagger in de vierde week gaan ze omhoog van 26 naar 18. Chris Brown, Benny Benassi en The Beautiful People in de 10e week zakken van 14 naar 17. Adele, Someone Like You in de 14e week zak ze weer verder, nu van 10 naar 16. Van 11 naar 15 in de 10e week, uh, simpel plan, Natasha Benningfield en Jetlag. Op nummer 14, 1 vindt voor Jason de Rulo, Don't Wanna Go Home. Lady Gaga en Judas zakken 4 plaatsen in de 13e week. Op nummer 12 vinden we dan Bob Sinclair en uh, Rafael Carla, Varla Moor in de 10e week zakken van 8 naar 12. Cascada, San Francisco, 8 weken in de lijst en van 16 omhoog naar nummer 11. En dit is de nummer 10. In van Alex Cardino en Kelly Rowland. What a feeling. Van uh, 13 omhoog naar nummer 10. net alles in hun afstreek. Zometeen de nummer 9. 10 plaatsen in voor Natasha Benningfield. En een pocketful of, of sunshine. I, I wasn't even searching for love. That's usually right when it creeps up on you. And Natasja Benningveld, zij is de snelste stijger namelijk. In de zevende week gaat de pocketful of sunshine omhoog van 19 naar 9. Hoe groot dat pocketful of sunshine is, dat gaan we toch even bekijken. VFN. VFN. Westkust, Vanmiddag is de zon overal tevoorschijn gekomen. De temperatuur is hoger dan de laatste dagen. Vanmiddag komt dat namelijk uit op een maximale 21 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan nog vrij helder en blijft het overal in de regio droog. Wind wij dan uit zuid tot zuidwest, overwegen matig van kracht. De temperatuur dalend naar een graadje of 13. Morgen schijnt afhankelijk af en toe de zon. Met alles wel met een aankomende bewolking. En in de loop van de middag gaat het dan wel weer regenen. De zuid tot zuidwestelijke wind die wijt matig aan zeekrachtig. Temperatuur morgen maximale 22 graden. En zaterdagavond, zondagnacht, is het dan bewolkt en valt er geruime tijd wat regen. Er kan dan met gemak al meer dan 10 mm aan water naar beneden komen. De wind waait morgen uit zuid tot zuidwest matig en een kracht en uh, de temperatuur daalt naar een graad of 15. Zondag schijnt dan wel weer geregeld de zon, ook wel wat kans op buien. En vooral aan het eind van de middag kan dat tot onweer gaan komen. Een zuidwestelijke wind zondag waait matig tot krachtig en de temperatuur die in de middag uitkomt op een maximale 19 graden. Het ritme van van Deze week bevat drie zittenblijvers. Maar van dit de eerste is pas op nummer 7 in de negende week blijft Alexander staan met haar Mr. Zeksobeet. dat doet ze dus op nummer 7, daarvoor de Neon Trees 1983. In de negende week gaan zij vier plaatsen omhoog van 12 naar 8. De snelste stijger was van Natasja Pak Het vol full of sunshine hoorde je ook in de zevende week omhoog van 19 naar nummer 9. We gaan de top 5 in doen. Hem met de plaat die vorige week nog op nummer 2 stond. Maar in de tiende week zakt Rihanna steeds verder weg met haar. California King Bed. Chest to chest. Nose to, know, to know, Palm to palm. We were always just that close.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 geboren in New York City over de Gavin DeGraw Not Over You Zijn single staat nu acht weken in de lijst vorige week nog op 6 te vinden nu omhoog naar nummer vier en voor Rihanna California King met zakkend van twee naar vijf in Hawaii, Mohambi, Nicole Seutsinger en hun Coconut Tree In de zevende week blijft staan op nummer drie Deze week iets met even nummers, want uh, Every Chair Drop is a Waterfall staat zes weken in de lijst, kwam van vier en staat nu op twee. Dat doen ze toch goed. Daarvoor Mohambi en uh, Nicole Searching, de Coconut Tree. En deze week blijven zij zitten waar ze vorige week ook zaten, namelijk op uh, nummer row drie. Maar voor Gavin Groen na de overview op 4 en Rihanna, California bed maakten de top 5 compleet. Hebben we nog één plaats voor je? En de mensen die meegeteld hebben, weten. We hebben nog één zitten blijven. In handen van Pitbull, Neo, Everjack, en a In de elfde week nog steeds woont aan de lijst van Europa. Give me everything tonight.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 we might not get tomorrow right now